Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. President Obama is in Afghanistan geweest voor een verrassingsbezoek. Het bezoek van Obama kwam precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden. Obama heeft in Kabul een verdrag getekend met de Afghaanse president Karzai... over voortzetting van de hulp aan Afghanistan na 2014... als de Amerikaanse militaire missie eindigt. Obama hield later een tv-toespraak voor het Amerikaanse volk. Daarin zei hij onder meer dat de overwinning op Al-Qaeda binnen handbereik is.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 Komend uur hoort hij hier op Radio 1 bij Omroep WNL... hoe men in Turkije de dag van de arbeid viert... of Hilbrand Nawijn terugkeert in de politiek. En we gaan het hebben over huwelijken die sowieso op de klippen lopen. Maar eerst gaan we even sporten. Ja, de NBA-playoffs zijn in volle gang. Vannacht onder andere uh, stond op het basketbalprogramma de Boston Celtics tegen de Atlanta Hawks. Bij beide ploegen zijn de belangen groot en uh, ze moeten um, beginnen gemankeerd aan de wedstrijd. Neil Petersen van Sportamerica.nl. Goedenacht. Goedenacht. Ja, um, playoffs, dat zijn altijd de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, hè? Daar draait het om, inderdaad. Dat zeg ik goed. Uh, ja, de rest van het seizoen draait, uh, is het een beetje in vorm raken... En uh, ja, hier worden de prijs verdeeld. hè, okay. Om een mooi cliché te gebruiken. Ja, En dan is het ook nog eens een, een bijzondere competitie. Want uh, we hebben het er eerder met je over gehad. Uh, er werd gestaakt in uh, de NBA. De grootste oh, basketbalcompetitie van de wereld. We zeggen het maar even. Uh, en uh, dus moest eigenlijk het hele programma in elkaar worden gedrukt. Ontzettend veel wedstrijden achter elkaar. Dus, uh, 66 wedstrijden uh, werd dit seizoen uh, dit gespeeld. En, uh, in hoeveel maanden? Uh, ze begonnen uh, eerste kerstdag. Oké, okay. dus 15 de december. Ja. Dus dat en betekent spelers... om de twee, drie dagen een wedstrijd? Ja, ja of uh, soms twee dagen achter elkaar. Het was uh, echt gekke werk uh, voor sommigen. Beginnen die spelers dan niet allemaal dood en dood vermoeid aan deze playoffs? Nou ja, dood doodvermoeid. Um, ik denk dat er heel veel blessures zijn ontstaan door het uh, korte programma. En uh, dat, dat is nu de discussie op dit moment in Amerika. Want uh, echt hele belangrijke spelers raken nu ook geblesseerd. En dan... Uh, de Chicago Bulls spelen bijvoorbeeld vanavond en die zijn hun ster-speler zeg maar sterspeler, uh, die is vorig jaar verkozen tot MVP, dus de meest belangrijke speler van de league, raakt in het eerste playoff duel uh, hij geblesseerd aan zijn knie en uh, die zal niet meer in actie komen. Ja. En en jij, dat, jij denkt ja? echt dat het door een beetje vermoeidheid komt dat kan niet, of, of, of door dat zware speelschijn, maar het kan niet ook gewoon ja. door mijn pech zijn? Nou ja, ja, dat is natuurlijk altijd lastig, maar als er zoveel blessures ontstaan van belangrijke spelers gedurende het seizoen, dan, dan kan het geen toeval meer zijn natuurlijk. Vannacht speelde ook Boston tegen Atlanta. Um, ja. Die zaten met hetzelfde probleem. He? Ja, nee, de Celtics hebben sowieso een hele oude ploeg. En uh, ja, dan ben je natuurlijk niet in het voordeel als je heel veel wedstrijden kort achter elkaar moet spelen. Hmm. En uh, op dit moment ja, missen ze hun belangrijkste speler Die raakt echt op voor, maar dat komt niet door een blessure. Dan kwam de John Rondo, die kreeg het in het eerste wel een beetje uh, ja, een stok met de scheidsrechter. En legde daarna ook even zijn hand op een scheidsrechter en gaf een klein zetje. Ja, misschien kan het in Nederland wel, op het voetbal gebeurt In Amerika is dat echt natuurlijk en uh, kreeg een wedstrijd schorsing aan zijn broek Ja, maar gelukkig voor hen hadden de Hawks een beetje hetzelfde probleem. Ja, zeker. Hawks hebben het hele seizoen al met blessure leed te maken. En, uh, maar toch, ik, ik denk dat het belangrijker is als je Rondo weghaalt bij de Celtics... Uh, dan de blessuregevallen die de die Hawks hebben gehad, zeg maar. Ja. Dus Ook oh, meneer Rose? Derrick Rose is toch gewoon een beetje de, de ster? Nou, Derrick Rose is van de Chicago Bulls. Oh, die is van de Chicago niet in Bulls? Elkaar. Nee, oh, okay. nee. Um, en de eerste wedstrijd is hij nu gespeeld of is hij nog eigenlijk bezig? Nee, de Atlanta Hawks hebben het eerste duel gewonnen, vrij, okay. uh, vrij ruim. En het tweede duel is bezig. zitten nu in het derde kwart. En uh, de Hawks staan acht puntjes voor. Bij Rus was nog maar drie punten. Dus ik hoop eigenlijk, Boston is mijn team dat we, dat, we, dat we weer terugkomen in de wedstrijd. Ah, kijk, daarom ben jij extra, uh, nou ja, misschien wel verdrietig, omdat John Rondo uh, geblesseerd is, of er geschorst is. Nee, absoluut. Ja. Nee, dat kan ik ook niet ontkennen, helaas. <laughs> en, en nu is er in het voetbal altijd. Uh, um, als er heel druk uh, gespeeld wordt. Of er komt volgens nog een EK achteraan voor die voetballers. Dan beginnen de voetballers een beetje te klagen. Doen die, doen die basketballers dat nou ook? Uh, je wordt, ja, hier en daar hoor je wel een beetje. Maar dat heeft meer te maken dat de spelers gewoon echt oprechten van baalden. Dat het seizoen zo verkort is. Hmm. En dat ze maar zo'n kort seizoen hebben gedraaid. Ja, ze hebben toch zelf gestaakt? Nee, ja. Uiteindelijk is het maar. Een spelersvakbond, hè, waar een aantal afgevaardigden natuurlijk in zitten, die, uh, die discussiëren met de uh, eigenaren van de NBA, of zeg maar de grote man, David Stern. En niet iedereen was het natuurlijk eens met hoe uh, de spelersvakbond het op dat moment deed, zeg maar. Heel veel spelers hebben al gezegd, die hadden veel eerder gezegd, ja, uh, prima, dan um, lopen wij op jaarbasis 3 miljoen mis, weet je, met z'n allen. En uh, laat het lekker gaan, laten ze spelen. En, uh, dat, dat merk je wel erg bij de spelers. Over, wat, over geldproblemen hebben ze meestal niet, want ze verdienen akelig veel geld, toch? Ja, en wat, wat wij met het EK hebben, met het voetbal, dan hebben de Amerikanen met de Olympische Spelen, met basketbal. En okay. uh, nou, zo'n rondo, ja, dat is natuurlijk wel de vraag of zo iemand op tijd terugkeert natuurlijk. Het is een belangrijke okay. speler voor uh, Amerika. Nou ja, voordat de Olympische Spelen beginnen, moeten eerst nog uh, de NBA uh, afgewerkt worden of de, naar de playoffs gespeeld worden. Wie uh, ja. zet jij je geld op in? Geloof je nog altijd in de Celtics als jouw eigen team? Nou ja, kijk, Celtics hoop ik. <laughs> nou, ik maar wat geld... denk je? Ja, ja ik, ik had mijn geld op de Chicago Bulls gezet. <laughs> maar nu met het wegvallen van Rose. Ja, kijk, uh, de Miami Heat, LeBron James zal het niet worden. Maar uh, ja, pff, lastig. Ik, dan ga ik voor een outsider ook la homie tunder. Oké, okay, nou ja, goed. Laten we het met een cliché afsluiten. Het is sport, het kan alle kanten op. Hartstikke mooi. Dank dankjewel, <laughs> Neil Petersen van uh, sportamerika.nl. Dankjewel voor je toelichting. Live muziek balcony. How you can make me feel so small? breaking down the bridges in this town and they're building towers up to the sky they are breaking down the bridges in this town and they're building towers up to the sky we do not know exactly what belongs to us or who to talk about decisions made that are forcing me to say goodbye And we sing ...bij ons live in de studio Muziek, om de nacht mee door te komen. Hij speelt zo tegen de klok van uh, kwart voor vier zijn laatste nummer bij ons in de studio. Het stof van dag is amper neergedaald, of het is alweer feest. Vandaag was namelijk de internationale dag van de arbeid. Maar waar het in ons land niet zo vreselijk veel voorstelt... ...is het in Turkije een officiële feestdag. Daar was dan ook iedereen vrij vandaag en hadden ze dus tijd voor andere dingen. Protesteren bijvoorbeeld... Kees de Graaf in Turkije proefde de sfeer in Istanbul. Goedenacht. Goedenacht. Hoe wordt daar de Dag van de Arbeid gevierd? Uh, nou, de, de, de overheidsgebouwen zijn dicht en de banken zijn dicht en heel veel winkels zijn gesloten. En uh, er is vooral een grote uh, demonstratie op het taxieplein. Ja, en dat ging er niet heel subtiel aan toe? Uh, nee, dat is, uh, dat is eigenlijk... eigenlijk... Traditie. Um, er zijn vier grote socialistische groepen in dit land. En uh, ja, die grijpen, de, de ultras daarvan grijpen dit deze dag altijd aan om uh, een stevig potje te vechten. Niet met elkaar, neem ik aan. Nee, nee, nee, met de politie. En waar protesteren ze voor? Um, nou, ze, proberen, ze protesteren vooral tegen het kapitalisme. Ze vinden de kap het kapitalisme een idi idiote ideologie. En uh, ja, dat vooral. Ja, en ze zijn er blijkbaar zo van overtuigd dat ze de behoefte voelen om de politie lastig te vallen. Of, is het, of ja, wordt, er, het is. wordt er ook geprovoceerd eigenlijk? Of komt dat echt helemaal uit hen zelf? Nou, er wordt door de politie nauwelijks geprovoceerd. De politie is vooral ook heel bang. Um, er zit ook nog even langs het plein waar het allemaal gebeurt. Ze is reden met de taxi. En je ziet ook dat alles was afgesloten. De grote rug was afgesloten. Dus toen al uh, de grote bussen met hen mee. Ze, waren, ze zijn gewoon hartstikke bang voor de grote stand. Als er in Nederland een, een betoging is van de socialisten, echt extreme socialisten... dan zijn het hoogstens een paar honderd, misschien duizend mensen die op de been komen. Uh, hoe is dat daar in Turkije? Zijn het er daar meer? Uh, nou, dat waren voor mij uh, de, vandaag ongeveer 45.000 mensen. 45? Uh, 45.000. Zo. En uh, dat, komt, dat komt vooral omdat uh, de, het communisme in Turkije veel populairder is omdat uh, in de jaren 60 en 70 was, uh, het communisme stond gelijk aan intellectualiteit. En het ook nog steeds een beetje uit. Ja. En je zegt de politie was vooral een beetje bang. Um, um, grepen ze ook hard in daardoor of uh, waren ze juist echt zo bang dat ze eigenlijk niet terug durven te slaan? Nou, het was echt wel hard slaan als er ook nog iets gebeurde. Ze probeerden alles in de kiem te smoren, dat lukte niet helemaal. Maar dat, uh, ja, dat deden ze zeker wel. En, en uh, zijn er ook nog getallen over gewonden die er gevallen zijn? Uh, nou, ik heb, er, uh, ik heb een paar mensen gearresteerd zien worden. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel gewonden gevallen. Maar cijfers, cijfers daarvan weet ik niet. Oké. Okay. En uh, het is dus een feestdag. Wordt er ook nog een beetje feest gevierd daar dan in Istanbul? Of is dat echt vooral... Nou, ja, je merkt je merkt in de rest van de stad. Het is natuurlijk een hele grote stad. Je merkt in de rest van de stad alleen maar van dat de winkels dicht zijn. En er iets meer mensen voor een moskee zitten en op het plein zitten. Maar verder merkt in de rest van de stad eigenlijk helemaal niks van. Oké, okay. dus uh, het is een officiële feestdag, maar het is alleen de socialisten... ach, het is natuurlijk dag van de arbeid, daarvoor is die dag natuurlijk ook... die het aangrijpen om nogmaals hun uh, punt te maken. 45.000 in getal en uh, ze slaan erop. Ja, nou, nou, niet, niet helemaal. Nee, want, niet allemaal dus, natuurlijk, natuurlijk. Nee, nee, er is een groot deel dat gewoon, uh, gewoon komt protesteren vreedzaam. Ja. Maar er zijn altijd een man of 1.000, 1.500, dat het er niet helemaal mee eens is en toch op de vuist gaat. Nou, dat is toch een boel. Uh, pas op jezelf daar in, uh, in Istanbul. Kees de Graaf, dankjewel. Dankjewel. Terwijl het grootste deel van Nederland op één oor ligt, rollen de laatste voorpagina's van de kranten alweer van de drukpers. We nemen ze met u door in het krantenoverzicht. Te beginnen met de Telegraaf. Het Oranje Legioen meidt het EK voetbal in Oekraïne, schrijft de Krant van Wakker Nederland. Nog 37 dagen en dan wordt er afgetrapt. Maar in ons land is er weinig interesse in een uitstapje... naar de groepswedstrijden in Tcharkov. De oranje koorts is ver te zoeken, merken vooral tour operators. Nu de politieke spanningen in de voormalige Sovjetstaat... met de dag toenemen, blijven wij Nederlanders wel lekker thuis. Volgens de directeur van reisorganisatie Attilai Uslu... stevend zijn bedrijf op een financieel debakel van een half miljoen euro. De politieke rel rondom de Oekraïnse ex-premier Julia Timoshenko... de aanslagen van vorige week... En nog wat van die zaken maken het ek Gastland er niet populairder op. En als de situatie onveranderd blijft, loopt de Oekraïne ook nog eens hoog bezoek mis. Dan zullen ook vertegenwoordigers van het Nederlandse kabinet in Koningshuis thuis blijven. Nederland is lichter geworden. De hoeveelheid zonlicht is de afgelopen drie decennia met een kwart toegenomen. En het mooiste komt nog, we hebben het allemaal aan onszelf te danken. In trouw legt meteoroloog Arnoud van Delden uit hoe dat kan. In de periode van 1958 tot 1983 was er nog sprake van global dimming... omdat de dagen toen somberder werden door luchtvervuiling. Vandaag de dag kunnen we met recht spreken van global brightening. Rookgassen van kolencentrales worden sinds de jaren 80 beter afgevangen... en auto's zijn uitgerust met roetfilters. Daardoor is vooral de uitstoot van zwaveldioxide fors gedaald. En die zwaveldioxide was tot nu toe de grootste boosdoener. Zwaveldioxide-deeltjes reflecteerden het licht en ontnamen ons het zonlicht. Vooral in de lente en zomer merken we nu dat het lichter wordt en warmer. Belletje lellen, koma, banger lijsten. Het lijkt steeds verder bergafwaarts te gaan met de Nederlandse jeugd. Maar voor iedereen die dacht dat de huidige generatie tieners voorgoed verloren is, is er licht aan het eind van de tunnel. De nieuwste generatie brugklassers is juist gelukkig, gezond en vrij van problemen. Het AD citeert een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarin staat dat de Nederlandse tieners de afgelopen jaren fors minder zijn gaan drinken... en minder blouwen dan hun buitenlandse leeftijdsgenootjes. Bovendien zijn van alle onderzochte jongeren onze Hollandse jongens en meisjes het gelukkigst. Ze hebben een goede band met hun ouders, veel vriendjes, ze sporten veel... en zijn ook de gis kampioen ontbijten staat dan wel tegenover dat de Nederlandse jeugd relatief veel fris drinkt... en zijn groenten en fruit stevig laten liggen. Geef Jan maar Anneke Greunlo, kopt Metro vandaag. De gratis krant sprak zanger en televisiepresentator Jan Smit... over het programma De Beste Zangers van Nederland. Voor het programma ging hij met onder andere Gerard Joling... Rutger Kot en Jesser naar Ibiza. De reden dat de tros bij de zanger uitkwam voor De Beste Zangers van Nederland... is vrij simpel. Hij weet als geen ander wat er in de zangers omgaat... Niet ten nadele van mijn voorganger Victor Renier, maar ik kan me makkelijker inleven, zegt een bescheiden Jan Smit. Jan voelt zich als een vis in het water tussen de volkszangers. Hij houdt niet van discotheken en heeft een hekel aan dance en trends. Dat is geen muziek, zegt hij. Na vijf minuten krijg ik hoofdpijn, word ik chagrijnig en wil ik naar huis. En dat was het krantenoverzicht. John Lennon had vroeger een hond... en als hij die ging uitlaten, uit dan riep hij come to the park... En een Amsterdamse band vond het inspirerend, trok het samen en noemde zichzelf Co-Park. A good year for the robots. That's me Normaal, als je gaat trouwen, dan ga je een verbintenis aan met iemand voor de rest van je leven. Maar vandaag was dat even heel anders. Het was namelijk maar voor één dag. Wat er precies gebeurde, dat hoort u zometeen na het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht van harte, welkom bij Globaal Nieuws op Radio 1. Het woord jubileum bestaat vandaag precies 400 jaar. In het hele land zal worden stilgestaan bij de betekenis van het woord. De gast is politicus Leo Mandemakers. Ja, meneer Mandemakers, uw partij staat natuurlijk op zetels in de peilingen. Hoe verklaart u dat? Ja, het is voor ons natuurlijk geen gemakkelijke periode geweest. Dat komt ook, en ja, daar ben ik heel eerlijk in, doordat we zelf fouten hebben gemaakt. En wat dat betreft... Ja, moeten we als partij ook kritisch naar onszelf durven kijken. Ja, ook de gast is opiniepeiler Martijn de Haas. Meneer de Haas, hoe verklaart u de neergaande spiraal? Nou kijk, het probleem dat je dus heel duidelijk bij meneer Mandemakers ziet... is dat zijn partij geen enkel zelfvertrouwen lijkt te hebben... en het voortdurend over de eigen fouten heeft. En kiezers, ja, die stemmen nou helemaal liever niet op een partij... die alleen het eigen falen benadrukt. Ja, daardoor staan ze nu onder de tien zetels. Ja, meneer Mandemakers, deelt u die analyse... Nee, ik denk juist dat wij de afgelopen periode de enige partij zijn geweest die goede dingen voor het land hebben gedaan. Onze fractieleden zijn met afstand de beste kamerleden van het parlement. En met dat verhaal gaan we ook naar de kiezers. Want hoe doet meneer Mandemakers het nu in de peilingen? Meneer De Haas. Ja, je ziet nu heel duidelijk een stijgende lijn. Ze staan nu rond de 17 zetels. En een van de belangrijkste reden is echt het herwonnen zelfvertrouwen van de partij. Hm. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot een nieuwe toon van optimisme. En ja, dat levert gewoon zetels op. Helder, want meneer Mandemakers, denkt u dat uw partij uiteindelijk zelfs de grootste zou kunnen worden? Ja, dat lijkt me eigenlijk een formaliteit. We hebben een helder verhaal naar de kiezer toe. We hebben de beste plannen, we hebben de beste ideeën. Ja, en alle andere partijen laten het enorm liggen op dit moment. Ja, dus ik, ik kan me niet voorstellen dat de kiezer zo dom is om op 12 september uh, niet op ons te stemmen. Goed, in de opiniepeilingen stond u zojuist op 17 zetels. Uh, meneer De Haas, uh, zet die stijging door? Nee. Je ziet nu dat ze schommelen tussen de vier en de zes zetels. Uh, de belangrijkste reden daarvoor is de arrogante taal... die de partij de laatste tijd heeft gebezigd. En uh, daar houden de kiezers gewoon niet van. Nou ja, en dat is ook de reden. dat we steeds hebben gezegd... Uh, wij gaan met de pet in de hand naar de kiezer toe. en uh, We vragen om de steun van de mensen in het land. En dat doen we in alle nederigheid. Juist ook gelet op de hoeveel fouten die we in het verleden hebben gemaakt... En ja, nog steeds maken tot op de dag van vandaag. Ja, uw partij staat inmiddels op twee zetels. Wat is de voornaamste oorzaak van die dalende trend, meneer De Haas? Ja, wat uh, heel erg aan bijvoorbeeld meneer Mandenmagers kleeft, is het imago dat hij alleen maar de opiniepeilingen napraat. Terwijl mensen juist politici willen die hun eigen verhaal vertellen. Zich niet laten leiden door de waan van de dag of naar de mond praten van de kiezer. En dat is dus ook de reden dat wij hebben gezegd: de kiezer kan dood neervallen. Goed, we kunnen u inmiddels niet meer terugvinden in de peilingen. De campagne is nog lang. Zo is het. Veel succes. Leo Mandemakers richting 12 september. En ook opiniepeiler Martijn de Haas. Dank voor uw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik, flikker toch op. Dag. Tot zover het satirisch nieuwsoverzicht. Meer van de Speld vindt u op www.speld.nl. De VVD, CDA en PvdA krijgen er de komende tijd een hoop extra leden bij. Niet vanwege eigen campagne, nee dankzij een nieuw jong politiek platform... genaamd de G500. Wie lid wordt van de G500 wordt automatisch lid van alle drie partijen... en heeft op die manier inspraak in het politieke spel...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 Goedenavond Mark. Dit was een week vol oranje. Van de Oranje-coalitie in de Tweede Kamer die een crisisakkoord heeft gesloten. En natuurlijk een prachtige Oranje Koning in de Dag waarvan je zichtbaar hebt genoten. De komende tijd zal het land echter niet oranje kleuren, maar het zal rood kleuren. Van de PvdA, groen van het CDA, blauw van de VVD, paars van D66 of een mengelmoes van kleuren voor de PVV. Het is verkiezingstijd. Dat is een tijd om kleur te bekennen. Een tijd om verschillen uit te meten. Maar het belangrijkste is nu echt de sfeer van Oranje vast te houden. Als minister-president roep ik je op om in dit landsbelang coalities te sluiten die het land hervormen. Vanuit verbinding in plaats van polarisatie, hervorming in plaats van stilstand. Voor jong en oud. Orde op zaken. Nu. Dankjewel. Een voicemail was dat van Syrard van Lienden. De nacht staat niet stil, het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje van Martijn Middel. Goeienacht. Zelfmoordaanslagen met bommen geïmplementeerd in het menselijk lichaam. Die baren westerse autoriteiten in toenemende mate zorgen, meldt persbureau Reuters. Bij een Amerikaanse luchtaanval in Jemen zou eerder dit jaar een chirurg zijn gedood... die een procedure had ontwikkeld om explosieven in terroristen in te bouwen.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 In Tilburg woedt op dit moment een grote brand in papierhandel Reinen. Het bedrijf is gevestigd aan de Centaurusweg op een industrieterrein niet ver van een woonwijk. Met uw getuige van de brand en kunt u ons meer vertellen? Bel dan met de redactie op telefoonnummer 0800 1121. En financieel nieuws. De beurs in Tokio blijft voorlopig stabiel na een slecht begin van de week. De Nikkei klom na opening naar een half procent winst... maar is nu weer terug op de beginstand van zo'n 9355 punten. Het Nieuwsminuutje. Time. people change slowly the world will Cesanova op Radio 1, u hoorde I Can See. Je bent zes jaar oud en dolverliefd op je vriendje. Ja, dan is er nooit een mogelijkheid om die prille liefde te bezeg bezegelen met een huwelijk. Tot vandaag. Gelukkig maar. Het tijdschrift Tina organiseerde op het Utrechtse kasteel De Haar een kindertrouwdag. Inclusief een heusfotomoment en een ring. Sanne Bischops, je was erbij met, uh, bij, de, bij de ceremonies met Tina. Hoeveel gelukkige koppeltjes kunnen we verwelkomen? Nou, vandaag stond het eigenlijk meer in de belangstelling van uh, de trouwerij van een van de Tina met Tim Dausma. Oh, hemel. En, uh, de rest van de week kan er nog getrouwd worden met. Uh, um, nou ja, met je beste vriendin of je buurjongen of je cavia of je oma. Nou ja, verzin het zelf maar. Een cavia? Ja. Voor, nee, ja, voor, zegt, voor de duidelijkheid, het, het kan echt dus met een cavia trouwen? Ja, voor 24 uur. Ah, ah, kijk, dat is de voorwaarde, want het duurt allemaal maar één dag. Ja, dat klopt. Oké, okay. en er is dus vandaag iemand getrouwd met uh, uh, Tim Dousma. Dat is een zanger die vooral bij nou ja, de, de lezers, lezeressen van de Tina... oftewel de meisjes van uh, rond de 10, 12, uh, 14 jaar ja. erg populair ja. is. Ja, inderdaad. En via tijdschrift Tina hebben we een wedstrijd uh, gedaan... dat mij de kans konden maken om voor één dag met hem te trouwen... En zo moesten op de huispagina van Tina een uh, liefdesboodschap of gedichtje achterlaten. Ach. En degene met de meeste uh, respect die, uh, die heeft gewonnen. En dat was Angela. En het was een prachtige dag voor Angela. Uiteindelijk wel. Oh, uiteindelijk? Ik, uh, nou ja, ochtends heeft het behoorlijk geregend. Dus toen dachten uh. wij van nou, haar hele huwelijk uh, valt in het water. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus uh, het was hartstikke mooi weer. En Tim heeft daarna uh, voor haar opgetreden in de rozentuin van het Kasteel de Haar. Dus um, die was helemaal blij. Waartoe dient dit alles eigenlijk? Nou ja, vanuit van Trina uh, weten wij dat meisjes in die leeftijd uh, ervan dromen dat ze, dat ze voor één dag willen trouwen en dat ze zo'n mooie jurk willen. En op deze manier uh, wilden we uh, ja, hun laten zien hoe dat is voor één dag. En dan eigenlijk met een knipoog dat we zeggen: uh, je kan ook met je buurje of met je kater ja, of met je oma. Uh, kun je voor 24 uur trouwen. En het tijd 10 bestaat dit jaar 45 jaar. Dus uh, we proberen zoveel mogelijk uh, acties voor de lezen de te doen... Uh, omdat we feest vieren. Ja, een verjaardagfeestje. Ja. ja. Wie zijn er vandaag... Uh, want uh, goed, Tim Dalsma is dus blijkbaar uh, bezet nu nog, neem ik aan dan. Tot, tot morgen ergens. Ja, tot morgen vier uur. Waren er nog meer hoogtepunten? In de nee, nou, dit, dit was het hoogtepunt uh, voor vandaag. En de rest van de week, het is natuurlijk mijn vakantie voor alle kinderen. Um, ja, kunnen, kunnen kinderen nog trouwen op Kasteel de Haar? Ja. Dus um, um, er zullen vast nog een heleboel mensen gaan trouwen. Uh, of een heleboel meisjes gaan trouwen. Maar natuurlijk kunnen ook gewoon uh, jongetjes, broertjes, zusjes of vriendjes uh, ja. nog trouwen. Nu denk ik dat de mensen die op dit moment naar Radio 1 luisteren uh, niet uh, in de doelgroep van de Tina uh, vallen. Laten we hopen dat die vooral nog oh, lekker liggen te slapen. Niet. Kunnen ja. zij ook nog trouwen? Of is dit deze keer dat de, de trouwen voor één dag echt alleen voor uh, kinderen? Nee hoor, zij kunnen op Kasteel de Hale ook nog trouwen voor, uh, voor 24 uur als ze dat willen. Van jong tot oud? Wel, ja hoor, ja, maar het is natuurlijk wel allemaal opgezet uh, voor de doelgroep kinderen en kinderen. Uh, Um, ja, met een knipoog. Dus uh, ja. daar moeten ze natuurlijk wel rekening mee houden. Oké, okay, Dus als ze houden van waarschijnlijk heel veel rozen? Ja, inderdaad. En uh, wat, wat zullen we nog mee doen? Uh, meer Meer uh, bloemen overal? Ponies? Ja, ja en, oh. en uh, ja, ze krijgen zo'n uh, leuke uh, sluier... met een diadeempje... en een roze plastic bruidsboeketje... En uh, mooie ringen natuurlijk. Ja, kijk. En uh, voor mensen met uh, bindingsangst, het is dus maar voor precies 24 uur. Dank je wel voor de toelichting uh, uh, Sanne Bischops van uh, de Tina. Veel succes nog met het, uh, het afsluiten van al die huwelijken. Ja, dank je wel. Vorige week was het Nationale Sportweek. De week kwam afgelopen zaterdag tot een climax in Arnhem. Verslaggever Jesper Stoffelen was erbij en sprak daar met Kees Seibesma... Nederland stond de afgelopen week in het teken van de Nationale Sportweek. De week werd geopend in Enschede en afgesloten in Arnhem, de sportstad van het jaar. Een mooi moment om daar eens een balans op te maken van afgelopen week. Kees Seibersma, de regisseur van de Nationale Sportweek. We staan hier in Arnhem, de afsluiting van, uh, van de Sportweek. Hoe is het verlopen? We hebben een prima week achter de rug. Gestart in de gemeente Enschede met een mooie opening. En wat je dan ziet ontstaan door Nederland, dat heel veel sportverenigingen fitnesscentra, golfbanen, biljartclubs, van alles en nog wat. Die houden open huis. En dan wordt het echt een nationale sportweek... maar heel veel dicht bij de mensen. Dus bij jou in de buurt, bij jou in de gemeente. Als we even teruggaan naar het begin, waar is het precies voor bedoeld? Nou, het is vooral bedoeld om mensen te inspireren, jong en oud. Uh, man of vrouw, maakt allemaal niet uit. Uh, om je te inspireren om te sporten. Het is echt promoten van sport. Het is de sport in de etalage zetten... En we dagen eigenlijk iedere Nederlander uit van ga gewoon kijken, al doe je al een sport. Er zijn ook genoeg andere sporten om die bijvoorbeeld erbij te doen. Maar het is vooral bedoeld om mensen te stimuleren om te gaan sporten. We hebben het begin in de opening gehad met uh, mij Marco Bessato uit mijn hoofd. Hoe staan we allemaal sindsdien op gereageerd? Wat zijn de reacties vanuit het land? Ja, we hebben in de gemeente Enschede gewoon een fantastische partner gehad. Die samen met ons een hele mooie opening uh, hebben neergezet. We zijn daar gestart met een fundraisingsavond voor het jeugdsportfonds. Een dag later hebben we een conventie gehouden over jeugdsport. Hoe kun je op een goede manier communiceren met jeugd? En de dag erop een landelijke opening ja, met, met onze ja, ik noem het maar triple A ambassadeur Marco Bussato. En er is geweldig op gereageerd door veel mensen. Maar het belangrijkste is de voorbeeldfuncties, ook van onze ambassadeurs. Welke ambassadeurs hebben het meest aan bijgenomen Nou, We hebben er 15 op een rij. En Marco Bossato is natuurlijk iemand die op een hele natuurlijke manier uitdraagt dat sport goed voor je is. Maar een Helle van de wijst, bijvoorbeeld bekend van de wandeling op tv bij de Caro, inspireert honderdduizenden ouderen om te gaan wandelen. Dus voor ons ook een groot poegbeeld. Is er nog een soort van nazorg voor iedereen die aan dit deel heeft genomen... Naar de Olympische Spelen toe, gaan we dat doorzetten als, als sporters, of naar het EK voetbal. Ja, ik denk het wel. Als ik zie welke energie er loskomt door het hele land. Of het nou is uh, politici die het steeds interessanter vinden. Of wij zelf, die van sport houden of gewoon weer willen gaan sporten, dan denk ik dat het bijdraagt aan topsport. Maar topsport draagt ook weer bij aan breedte sport, voorbeeldfuncties. Kunnen presteren, leren presteren, maar niet iedereen hoeft wereldkampioen te worden. Je moet gewoon wereldkampioen worden in je eigen prestatie, dus lekker gezond leven door ook te sporten. Wereldkampioen worden in je eigen prestatie, wordt dat ook een beetje bijgepraat? Dat niet iedereen bij Ajax of bij FC Barcelona of in het Nederlands hockeyafval hoeft te komen? Nou, dat wordt een hele ingewikkelde boodschap. Wij doen gewoon sport aanbieden en sport laat zien... Dat je daar veel energie en plezier uit kunt halen. Dus als jij alleen al voor jezelf wandelt, fietst, hardloopt of in teamverband iets doet. Dan zie je zelf dat je presteert voor jezelf. En dan presteer je ook voor je gezondheid. En als je gezond bent of beter gezond wordt. Dan ben je ook vitaler. Dan heb je veel meer zin in dingen. En dan heb je ook zin om straks een grote fan te worden van alle Olympische atleten, Paralympische atleten of onze mooie voetballers. Een andere prestaties Ze hebben een recordpoging gedaan ja. afgelopen week. Hoe is dat afgelopen? Ja, het, uh, samen met het Klokhuis uh, en uh, KVLO. Ik, ik noem het maar de club waar heel veel sportleraren onder vallen op school. 10.000 zijn dat maar liefst. Hebben we de Do the 360 gedaan? En dat is een, uh, een soort turnaround: een mooie beweging die je moet doen. Met een prachtige rapgroep erbij. En dat heeft ruim 1 miljoen van die mooie. Do de 360's opgeleverd, met meer dan 110.000 kinderen. Geweldig. Dat is iets om trots op te zijn. Nou, nah, meer dan dat. En sowieso trots op de hele week? Nou, nah, helemaal. Een reportage was dat van Jesper Stoffelen. Al sinds twee uur vannacht zit bij in de studio... Arend Dijkstra, ijsmuzikant uh, en is in zijn eentje de band Balcony. Normaal gesproken met meer mensen. Voor de vierde en laatste keer speelt hij hier in de studio. Sier. And some rest That will lead right to your heart That will lead right to your heart You will find me here Where the sky meets the earth Where the sky meets the earth Now is the time No. You're fine. Van twee mensen voor balcony in de vorm van Arend Dijkstra. Omdat er heel veel galm op de microfoon zit, uh, klinkt het nog iets meer dan het normaal ja. klinkt, Bastiaan. Dat is wel positief om te melden. Kom er Kom. nog even bij, uh, Arend. Voor de gezellig. De koptelefoon gaat af, de gitaar is net neergelegd. Komt heel gezellig bij ons aan tafel zitten waar alle microfoons staan. Zonder <lacht> galm, zodat we hem iets beter kunnen verstaan. Sier was dat. Yes. Sier. Ja. Um, maar dat is Sier op het Nederlands. In een liedje op zijn Engels. Ja, Verklaar eens hoe dat zo gekomen is. Nou ja, Sier is een uh, Nederlandse naam voor een Nederlands verzonken dorpje. Ah. Op Ameland. Dus, verzonken dorpje? Ja. Heel lang geleden was dat een dorpje. En nu niet meer. Want uh, het is... Wat is het nu? Waddenzee. Noordtijd. <laughs> uh, ja, de Waddenzee is het, ja. Oh ja. Het is, net de, het is tussen Gelling uh, en... Ameland in, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dat is een soort verloren, verloren eiland. Atlantisch? Verloren, ver... Atlantisch ja, een soort ja. Atlantisch, maar dan op zijn Holland. Oh, mooi. Dat is ook goed. kleiner. Ja. En dan gaat het over, over dat dorpje? Uh, ja, daar is het op gebaseerd. Je vertelde net, jullie zijn bezig met een album. Ja. Zeg even jullie, want voor zij die het gemist hebben, je bent normaal met vijf. Uh, ja. Vanavond mis je dus uh, zeker 80%. procent. Ja. Uh, dat album, die vier nummers die we nu gehoord hebben... komen die erop, horen die daarbij? Uh, de eerste drie die ik gespeeld heb, die komen daarop. Maar ja. het is wel weer zo... Uh, niets is zeker in dit geval... omdat nee. wij uh, nu aan het schrijven zijn... en daar nog heel druk mee bezig zijn... en daar heel lang de tijd voor uit willen trekken... En dit album komt echt pas over een jaar. En dat kan ook, omdat je, je zei in het eerder interview... helemaal aan het begin van het programma, de mensen die het gemist hebben... die doen alles in eigen beheer. Ja, precies. Dus niet nieuw voor de bandjes die bij ons komen, dat wordt meer gezegd... maar het voordeel is dat je eigenlijk zo langer over kan doen als je zelf wil. Precies. Zo. Nou, We hebben wel een soort van deadline voor ons gesteld... Uh, omdat je anders maar blijft uh, uitstellen natuurlijk... Maar ja, ik zelf vind het wel belangrijker om uh, eerder te lang de, de tijd te nemen... dan dat je te kort uh, de tijd hebt en te snel beslissingen maakt... waar je later dan weer van denkt van nou, dat had beter gekund of dat had anders gekund. Ja, ja. Maar via welke weg kom je uiteindelijk bij dat, bij dat hele goede album terecht? Is dat veel spelen? Is dat veel uh, oefenen misschien? Dat is, nou, het is vooral, wat mij betreft is de grootste reden om er zo lang over te doen uh, het schrijven. Dus dat we echt uh, dat je eerst echt veel schrijft. Yeah. Zodat je daaruit het beste kan uitkristalliseren. Zeg maar. Dat je dan merkt van, van alles wat we nu gemaakt hebben, en dat is dan hopelijk heel veel. Yeah. Uh, is dit het beste? En daardoor train jezelf ook. En daarom, we, we willen ook echt nu tijd gaan inroosteren, zeg maar, op een gegeven moment van... dat zijn de schrijfdagen, dat we, dat, dan kan je kunnen bandleden is, is inspiratie echt zoiets makkelijks als bij elkaar gaan zitten... met een leeg velletje en ja, dat het, is... het komt toch ook gewoon binnen? Ja, maar precies, maar het komt niet binnen als je niks doet. Dus je moet, je moet het ook ergens plannen en organiseren... omdat als je niks doet, dan komt het ook niet. Dus je moet juist die ruimte maken voor het moment dat het komt. Echt een gewichtige onderneming dus. Een serieuze... Ja, ja serieuze precies. Ja. Schrijven ze ook gewoon een soort ambacht, zo, zo, zo zien nee. wij het. Dan, ja. Muziek is een serieuze zaak, Bas. <laughs> ja, nee, het en, en heel veel spelen, zei je net ook al. Um, ja. Als mensen Balcony willen zien, maar dan echt in vol ornaat met z'n vijven. Waar moeten ze heen en wanneer? Uh, in, naar Desmet Studio op 15 mei. In Amsterdam. In Amsterdam. Dan uh, spelen we met, met nog vier andere bands. Uh, maar voor ons is dat een hele bijzondere avond. Omdat dan ook onze single release is. Want we zijn al begonnen met opnemen. En we hebben dus ook al een eerste nummer die we uitbrengen. Ja. En alles nog eens rustig na te lezen op? Uh, Belkniemusic.nl belkniemusic Fijn dat je hier uh, vannacht op dit uh, afschuwelijke tijdstip uh, naartoe wilde komen. Nou, fijn dat ik hier <laughs> mocht zijn. Uh, dat vond ik ook erg leuk. Misschien. En uh, we horen elkaar nog wel eens. Ja. Zometeen hoort u de column van onze columnist Diederik van Zessen. Maar eerst gaan we het hebben over Pim Fortuyn. Want zondag is het tien jaar geleden dat hij werd doodgeschoten. Met zijn komst in de politiek veranderde er veel... en zijn dood schokte de hele wereld. Hilbrand Nawijn was in het kabinet Balkenende 1... minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Hij maakte Fortuyn dus van dichtbij mee. Goedenacht, meneer Nawijn. Goedenavond. Echt minister. een matte. Ja, Er wordt veel aandacht besteed aan de dood van Pim Fortuyn deze week... Um... Als iemand die zo nauw met hem heeft samengewerkt, is dat moeilijk voor u? Ja, het is natuurlijk wel uh, ja, een, een, een memorabel moment uh, als je bedenkt dat het alweer tien jaar geleden is dat hij uh, vermoord is. En uh, ja, dat maakt je toch een beetje weemoedig. Mm -hmm. Weemoedig naar die tijd of weemoedig naar uh, Fortuin zelf? Nee, een beetje weemoedig naar de moord op Fortuin met name. Want ja, kijk, als Fortuin uh, niet vermoord was geworden, dan, uh, ja, dan vraag je je af wat er allemaal zou zijn gebeurd in Nederland. En uh, dat kun je, heb je nu niet meegemaakt. En dat, dat, is, uh, ja, dat is jammer. En nu, nu horen we de hele week al mensen die uh, nou, misschien dat soort voorspellingen doen. Nou, doet u er eens een. Hoe zou Nederland er dan misschien uitgezien hebben? Nou, ik denk dat er wel wat veranderd was in de politiek, denk ik. Wel wat meer dan, uh, dan nu. Maar er is toch heel veel veranderd na Fortuin. Tenminste, dat heb ik altijd wel geleerd op school. Het is wel heel veel veranderd. Alleen het is de vraag of er beter op geworden is. En dat, uh, dat vind ik niet. Als je naar de huidige politieke situatie kijkt... dan is het uh, nog altijd een beetje uh, net zo chaotisch als toen. Maar hij sprak ook veel over de, de stille meerderheid, zeg maar. De grote groep mensen die ongelukkig is... maar daar voor die niet zoveel mee kon. Nee. Uh, die heeft inmiddels toch een paar mensen gevonden... of die kunnen in ieder geval een paar mensen vinden in de politiek... die voor ze kunnen spreken. Ik denk aan Wilders. Uh, dat, dat is wel waar. Er We zijn natuurlijk die, of de uh, heel veel politieke partijen hebben toch wat opgepikt van hetgeen wat Pim Fortuyn heeft gezegd. En je ziet ook wel wat veranderende bewegingen in drin, want Pim Fortuyn ging met name tegen de grootschaligheid en naar uh, de menselijke maat toe en dergelijke. Nou, dat is in sommige gevallen wel opgepakt. Maar ja, uh, of het uh, nieuwe politiek is in Nederland, uh, dat uh, zie ik nog niet zo. Ik, ik begrijp uit uw woorden dat er nog geen opvolger is voor Pim Fortuyn. Om dat dan wel te, um, nou ja, te, de, de, nou, aan iedereen duidelijk te maken in de politiek. Er komen nieuwe verkiezingen aan. Ja. Is één en één dan niet twee? En moet u dat niet nog een keer proberen? Oh, nee, nee, nee. Nou, ik zal u zeggen, ik heb het geprobeerd en ik heb het uh, met succes geprobeerd in zulke meer. In de stad waar ik woon. Maar, maar u, u ziet het niet zitten om Den Haag te bestormen? Want daar, daar nee, nee, nee, met alle respect, meer is niet het, niet het hele land natuurlijk. Nee, het is niet het hele land. Het is wel een grote stad met 122.000 inwoners. Maar uh, is niet het hele land. Uh, maar ik zou graag willen dat dat in het hele land zou gebeuren. Maar u voelt zich niet geroepen om dat in het in landelijke politiek te doen? Nou ja, dat heb ik al geprobeerd. En, maar, en, en bijvoorbeeld als, als meneer Brinkman belt, die zoekt meneer... nog mensen voor zijn lijst? Ja, maar dan moet het. Voor mij is het wel belangrijk dat de, uh, principes of, uh, dat de basis is, uh, Pim Fortuyn. Uh, wat hij heeft gezegd over politiek en over de, het volk en over. Maar hij uh, mag u bellen. Maar ik denk niet dat ik terug. Ik ga niet terugkeren in de landelijke politiek. Hm. En wat gaat u eigenlijk stemmen, dan, 12 september? Ja, dat weet ik nog niet. Nee, waar twijfelt u tussen? Ik denk. Ik denk dat. Maar goed, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat het de VVD wordt: VVD. Niet ja. Wilders, niet Prima. Nee, Wilders vind ik uh, te extremistisch. Ja. En uh, ja, alle andere partijen vind ik ook niet zoveel. Dus VVD heb ik ook wel kritiek op hoor. Maar goed, dat komt dan misschien nog wat dichterbij. Ja, en daar wilt u ook niet voor in de Kamer? Uh, nee hoor, nee, nee, nee. nee. <laughs> goed. Zondag is het dus precies tien jaar terug dat Fortuin uh, werd doodgeschoten. Uh, hier op het Mediapark in Hilversum. Dank voor dit, uh, meneer Nabijn. Ja, graag gedaan. Onze columnist Diederik van Zessen die is dol op goede muziek. Helaas hoorde hij vandaag iets dat hem niet beviel. En nu stapt hij, zoals gebruikelijk, weer met zijn verkeerde been in bed. Hey, hallo. Het is 2 mei. En sinds Koninginnendag hebben we er weer even aan mogen ruiken. De zomer komt eraan. Een prachtige tijd vol bier, bikini's en blauwe luchten. Maar er is natuurlijk wel één aspect verschrikkelijk aan de zomer. Los del Rio. Kom er maar in. compilatie van zomerhits. Dat wist u al, want deze liedjes heeft u in het verleden 265.892 keer gehoord en dat is al gauw zo'n 265.890 keer te veel. Want of het nu leuke nummers zijn of niet, zomerliedjes raak je zat. Ze komen na een week som al je neus uit. En dan moet je nog de hele zomer. Ieder jaar hoop ik dat de schade meevalt, maar zomerhits zijn er altijd. En 2012 is misschien wel het ergste jaar in de geschiedenis. U wilt dat ik mij nader verklaar? Tot uw dienst. Nossa, nossa. Dit geluid kent u wel. Het zijn de tonen van een zomerhit. Een Braziliaanse zomerhit van Michel Tello. Maar die zomerhit was een Braziliaanse zomerhit van vorig jaar. Dus dat onding dat werd hier een hit in de winter. Dus wij hebben nu al een zomersliedje dat onze neus uitkomt. En de zomer moet nog goed en wel beginnen. Maar daar hebben de platenbonzen al wel wat op bedacht. Want als er een Braziliaans mannetje een zomerrit kon scoren in de winter... dan kan dat toch ook nog wel in de zomer. En dus is er na Michel Telos Icetopuego nu nog een Latin hit van vorig jaar afgestoft. Dit keer van Gustavo Lima. Dus. Luistert u maar weer even heel goed. Als u dit liedje nu nog leuk vindt, dan is dat over een weekje al wel weer over. Of twee. De zomerrit van dit jaar. Ja. ja, dankjewel, Diederik. Ik begrijp dat we dit de hele zomer gaan horen, die laatste negen seconden. Ja, hij kan het ja, weten. weten. Ja, hij heeft er verstand dan? Uh, dat was uh, onze columnist Diederik van Zessen. Volgende week dan uh, stapt hij aan het eind van ons programma... ook weer met uh, zijn verkeerde been in bed. En dan zijn we benieuwd wat hij dan weer uh, voor ons uh, te vertellen heeft. Ja, onze tijd zit er ongeveer Zeker. op. En dat betekent dan van jou en mij, Anne. Ja. Niet van onder op WNL, straks uh, na vier uur. Dan uh, zitten Inge Lou en Martijn hier... Wat hebben jullie zo? Ja, Goedemorgen, we gaan uh, jullie er net al over tien jaar na de dood van Pim Fortuyn. Aanstaande zondag, we gaan het er ook hebben met een vriend van hem, van Leefbaar Rotterdam, Dries Mosch. Ook bellen we met Frits Hoefnagel over de slogans in de Amerikaanse politiek. Want dat wordt natuurlijk heftig nu. Obama en Mitt Romney eigenlijk tegen elkaar zullen gaan strijden. En vanavond ook Ajax kan de schaal winnen. We gaan het er uiteraard over hebben. Ja, en dat allemaal na het nieuws van de NOS, gelezen door Rachid Finch. Als het goed is, heeft hij alles goed op een rij doorgelezen, weten wat hij zegt de klemtonen uh, goed voor zichzelf uitgestreept... en gaat hij op een rustige manier het nieuws vertellen. Dat is tenminste wat wij het vorige uur gehoord hebben. Ja. Dat nog even duidelijk. Mocht u nog iets willen terughoren van de band van net, Belkinie, uh, dat kan. We hebben daar een speciale website voor, bij Radio 1. hartstikke www.radio1.nl is alles terug te lezen. Uh, wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.